Ja, het is wel heel duidelijk. Uh, Andros stelt een kritische blik op prijs en net daarom is Ellen hier terug naast mij komen, uh, komen zitten. Ellen, jij bent gisteren naar de voorstelling gaan kijken. We vroegen het al aan Andros zelf, maar ik vraag het dus nu ook aan jou. Komt het concept van Second Life duidelijk naar voren in de voorstelling? Uh, het probleem om dat te weten is dat je eerst moet weten wat second life is en je moet ook weten waar het over gaat. Ik ben op voorhand, uh, ik heb research daarover gedaan, ik heb met anders gebouwd, ik heb met die dansers gebouwd. Ik had heel die theoretische achtergrond in mijn hoofd zitten. Maar als gevolg dat ik, uh, terwijl ik daar naar aan het kijken was, ook heel gemakkelijk beelden kan maken. Bijvoorbeeld de kledij van, van die eerste deel dansers. Er zijn vier dansers met uh, heel felle kleurtjes kleren aan en van die hele grote uh, lompe sportschoenen. En dan weet je, als je... Ik weet niet of je jou het online game bent, maar dan mag je je avatar kiezen, je poppetje eigenlijk. En dan kies je het lichaam, of die dik of dun is. Uh, of dat hij krullen heeft. En dan kies je welke kleur jas dat hij aandoet. En welke kleur sokken dat hij aan heeft. En dat was precies zo wel allemaal samengesteld. Ja, dus jij herkende het meteen. Daar herkende ik dat in. Nu, ik moet zeggen, ik heb anders geïnterviewd. Maar dat is ook altijd een beetje spannend om iemand interviewers. Je verliest een beetje van wat je hebt gehoord. En mijn beelden zijn daar dan wel heel, heel duidelijk in. Nu, ik heb ook enerzijds danservaring. Dus ik, ik, kan, ik, heb, ik zit er soms te veel in en waardoor ik heel veel dingen herken die ik heel leuk vind. En sprak je achteraf ook met mensen die die theoretische bagage niet hadden en naar de voorstelling gingen? Ja, inderdaad. En dan zit je in iets heel anders, net zoals die, die oudere mensen zeggen van, is dit dans, dit is expressie. Het zijn lichamen die bewegen, die, die raar wandelen door de ruimte, die allemaal eigenlijk heel rare dingen doen. Die blik staat op oneindig. Bijvoorbeeld één, één danseres kan zo perfect van één punt naar het andere punt lopen met een redelijke uh, vastberadenheid en snelheid, terwijl haar hoofd eigenlijk 45 graden gedraaid is. In het echt doe je dat niet. Dat doe En uh, uh, dit soort robotachtige mensen kunnen ja. dat blijkbaar wel. Dat is waar. En dat denk wel dat je dat eruit kan halen. De enige vraag is, heel veel mensen hebben zoiets van wat moet ik hiermee? En na een tijdje wordt dat ook vervelend. En dan, ja... En ja. Sommige mensen kunnen daar dan op ingaan en van genieten door door die rare bewegingen en, en gewoon die vorm op zich laten afkomen. En andere mensen hebben het daar veel moeilijker mee. Ja, om af ronden dan. Uh, zou je ons aanraden om vanavond nog te gaan kijken? Wel, ik vind eigenlijk, als, de, als het alternatief is om voor je zetel, lui voor tv te liggen en je hebt toch nog een beetje energie, is het altijd de moeite om naar een voorstelling te gaan kijken. Oké, okay, wie dus vanavond is geen couch potato wil zijn, kan vanavond nog terecht om half negen in het stuk. Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar. Bedankt, Ellen. Graag gedaan. Ja. Op